10 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe lang de problemen met de zendmasten van Lopik en Smilde gaan duren. De publieke omroep meldt dat op dit moment naar alternatieve uitzendlocaties wordt gezocht. De problemen zijn veroorzaakt door een korte, felle brand vanmiddag in de zendmast in Smilde... en een klein brandje afgelopen nacht in die van Lopik. Het gevolg is dat in het grootste deel van Nederland veel FM-radiozenders niet te ontvangen zijn. De mobiele telefonie is gestoord en televisiekijkers in het noorden met digitennen zijn van uitzendingen verstoken. Van de markante toren van Smilde brak het bovenste stalen gedeelte van zo'n 200 meter af. Er vielen geen gewonden. Drie geëvacueerde gezinnen kunnen nog niet naar huis terug. En na de brand in Smilde werd besloten om loopik uit voorzorg uit te schakelen. De VRT krijgt een derde televisiekanaal. De kinderzender Ketnet wordt een volwaardige zender die zich ook op jongeren gaat richten. De Vlaamse regering is het eens over een overeenkomst voor vijf jaar voor de Vlaamse radio en televisie. De VRT krijgt voor het nieuwe televisiekanaal 18 miljoen euro te besteden. Het totale bedrag voor drie Vlaamse zenders komt daarmee op ruim 293 miljoen. De Vlaamse regering wil de komende vijf jaar veel aandacht voor cultuur en meer vrouwen, allochtonen en gehandicapten op het scherm. Mediamagnaat Rupert Murdoch zal morgen in Britse kranten spijt betuigen over het afluisterschandaal. In grote advertenties zal Murdoch laten blijken dat zijn concern diepe spijt betuigt voor het leed dat slachtoffers is aangedaan. Zijn krant News of the World luisterde de telefoons af van prominente figuren en nabestaanden van vermoorde mensen. Zo werd de telefoon van een vermoord meisje gemanipuleerd, waardoor de ouders dachten dat ze nog in leven was. Vandaag heeft Murdoch de familie van het meisje zijn excuses aangeboden. Het weer, opklaringen, maar vannacht weer wolkenvelden. Minima rond 12 graden. Morgen eerst wat zon, dus middags vanuit het westen bewolkt... en een toenemende kans op neerslag. Er staat een stevige zuidelijke wind. Het wordt 20 graden aan de kust tot plaatselijk 24 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt. Zo spaarde Rabo-renner Robert Geesink vroeger voor één doel.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 Beter horen, de hoorspecialist. Ecoutez l'étape du soir de 10 à 11 uur, c'est sur Radio 1. Spot, nieuws en achtergronden op Radio 1 in de avondetappe. Dit is Jeroen een Stomphorst. De 13e etappe werd er een voor de vroege vluchters met een ontketende Noor als winnaar. Een sieraad voor de wielersport. Deze man. Doelrus handjes nu op de remgrepen. Hij schudt het hoofd, hij kan het niet geloven. Hij wint de etappe over de Obis. De wereldkampioen was aangenaam verrast dat hij de etappe met Rinde de Obis wist te winnen. Dit is het best moment ever in my career. Uh, Ik bedoel, mean, winning alone in a hard day. We went over Collabis en with de Rainbow jersey. Ik <laughs> Lars Boom moest met een Achillespees blessure de tijd al in het begin van de etappe staken. Ja, hij zwaait een beetje naar die camera van, joh, rot op, uh, breng me niet zo in beeld. Maar Boom doet zijn helm af, stapt dus in de auto. En achter de winnaar finishte Rabo-renner Marc Jelinghi als beste Nederlander op de negende plaats. Ik slipte mee met Bozenhagen en uh, toen kwam ik in de groep terecht. Dus dat was eigenlijk wel, uh, wel een goede keus, denk ik. Goedenavond, welkom bij de avondetappe van 15 juli. Opnieuw geen denderende dag. Dus voor de Nederlandse wielerfans. Maarten Chalingi zat dan wel heel mooi in die kopgroep. Zijn ploeggenoot Lars Boom, kneep in de remmen. Ik ben vandaag niet los omdat, omdat ik pijn in mijn benen had, maar gewoon pijn in mijn en daarom ben ja, Achillespees. En daarmee ga ik afstappen. Ja, Agillospace. Wat is daar precies mee aan de hand? Nou, is het is gewoon een ontsteking na de etappe nadat ik weg heb gezeten. Ik heb daar veel last van gekregen en uh, met ijzen, medicatie en tape uh, proberen op te lossen. Alleen dat, uh, dat, dat wou ik niet. En uh, vandaag werd het alleen maar erger in het begin van de Bierman-Etappen, dus nu ben ik in de stad. Hoe erg is dit? Ik bedoel, hoe lang ben je hier, daar, ben je hier zoek mee? Nou, ik heb het al uh, wel eens een keer eerder gehad, een paar jaar geleden. Dit is gewoon, ja, dat, dan moet je gewoon rust geven nu en, uh, en hopen dat het uh, gewoon rustig wegtrekt. En uh, dat gaat er wel gebeuren, alleen met de toekomst kan je niet rusten natuurlijk. Nou eens terug naar het moment, bedoel, je, je moet de groep laten gaan, dan weet je het al hoe laat het is eigenlijk? Nou ja, ik kon eigenlijk niet op de pedalen staan, of kon er wel opstaan, maar ik kon gewoon geen kracht overbrengen, zeg maar. Omdat ik zoveel pijn had in die jeugd en, de en uh, ja, dan moet je lossen en dan zit je eigenlijk met, uh, met het gevoel van, ja, het uh, kan wel gedaan zijn vandaag natuurlijk. En dat, is, uh, dat is vervelend. En het moment dat je dan, ja, dat je dan de remmen dichtknijpt en in die auto stapt, ja, dat zijn geen, ja, voor een rennen zijn dat geen leuke momenten. Uh, nee, dat, dat is nooit leuk natuurlijk. Geen enkele koers en vooral niet naartoe. Ja, is niet anders. Uh, maar, uh, ik denk dat ik nog heel veel jaren mee moet. Dus uh, het is belangrijk dat ik uh, zo'n beslissing maak dat ik doorrij en uh, veel meer, uh, nog, uh, dat je er langer mee mee klaar bent. Wanneer ga je naar huis? Ik weet niet geven of leggen daar ik leg het met data. Wanneer fiets je weer? Uh, uh, als ik maandag in Echo heb gehad uh, in Amersfoort uh, hopelijk, uh, dan kunnen we kijken wat er aan de hand is. Of, ja, dat weten we wel. Maar hopelijk is het niet te erg. Dat is dus, uh, Lars Boom. Hij is er niet meer bij daar in Frankrijk. Martin Chalingi was vandaag de beste landgenoot. Finisht als negende iets meer dan vijf minuten achter Toor Huershoft. Chalingi zat vandaag bij de eerste aanvallers. En dat was een beetje mazzel. Ja, dat was eigenlijk meer uh, geluk dan wijsheid. Om het even zo te zeggen. Maar uh, ja, ik, ik, uh, op een gegeven moment dat ik door dat iedereen kapot zat. En uh, toen heb ik nog geprobeerd uh, Gelijk weer op de eerste dag. om weg te rijden. En dat is, dat is gelukt. Dus uh, ik slipte mee met van Hagen en uh, toen kwam ik in de groep terecht. Dus dat was eigenlijk wel, uh, wel een goede keus, denk ik. Wat haalt de knebel nou? Eh, uh, <laughs> <Weet niet>. ah. <laughs> Het is niet. Ik de eerste dag weer uh, goed mee zitten, zei hij, geloof ik. Wat bedoelt hij daarmee? Nou ja, we, we, wat ik al zei net, uh, is, dat, uh, we doen uh, gisteren een stap op de plaats. En dan, uh, dan trekken we de stekker eruit we beginnen weer opnieuw. En uh, vandaag is de eerste dag dat we opnieuw nu beginnen, dus uh, vandaag. Kun je wat meer over zeggen wat er gisteren is gezegd in het, uh, in het hotel? Nou, ja, je kunt je voorstellen dat dat niet echt de beste dag was voor ons. En, uh, ja, daar komen natuurlijk wel wat emoties naar boven. En, uh, op zich is dat nu niet functioneel emoties, dus dan moet je gewoon verder kijken. Uh, je moet gewoon zien wat er gebeurt. Uh, iedereen moet gewoon weer plezier hebben in het fietsen. Uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat proberen we vandaag weer te laten zien dat we het hebben. En, uh, is het moeilijk om voor elkaar te krijgen? Want je kan het natuurlijk wel zeggen, maar het ook echt hebben is natuurlijk een ander ding. Ja, maar daar zijn we voor met z'n allen. Uh, bij elkaar kunnen we dat met z'n allen. En uh, ja, weet je, als iedereen even elkaar een schouderklopje geeft, En zegt, ik, jongens, we doen ons best. Laten we gewoon doorgaan met ons best doen. En uh, laten we dat met vooral met plezier blijven doen, dan uh, lukt dat. En dat is wat we vandaag uh, van jou hebben gezien? Ja. Ik, uh, ik denk dat ik uh, ook het ploegwerk afgemaakt heb. We hebben ontzettend het best gedaan om in de, in de kopgroep te zitten. Het ging echt verschrikkelijk hard. En uh, ik had even een paar mindere momenten, maar uh, uiteindelijk uh, ja, zit ik toch mee. Uh, ja. <laughs> dat vind ik wel mooi natuurlijk. <laughs> ja, dan zit je daar en dan kijk je om je heen. Wat, ja, er zitten nogal wat, uh, nogal wat mannen, Huzo bijvoorbeeld. Ja, weet je, ik, als ik die mannen bij elkaar zie, dan denk ik... Ik dacht al meteen van, ja, ik ben toch niet een van de betere hier, denk ik. Zeker bergop niet. Uh, zeker als ik kijk naar de afgelopen dagen. Dus dat, uh, ja, dat was gewoon uh, proberen zoveel mogelijk te sparen. En dat heb ik gedaan. En, uh, nou, ja. Ik bedoel, dan uh, maar zien we het Schipstrand.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 Aanvallen, hoe marginaal ook, wat je net aangeeft, ja, dat geeft ook moraal neem ik aan. Ja, zeker. Ja, het is toch mooi om, uh, om zo'n klim uh, voorop te rijden. Weet je? Dus de, ja, dat geeft toch wel, wel, wel iets van een kick. En, uh... Ja, dat geeft in ieder geval een stuk meer moraal de, dan, dan achteraan of in het peloton fietsen. Dus uh, ja, dat uh, hoop ik de komende weken uh, nog wel een paar keer te laten zien. Maar iets anders, uh, wat vind je van het rijden van Joubert die uh, de laatste paar kilometer met jou, met jou opging? Ja, die reed vrij sterk, ja. Die uh, heeft ook een rappe afdaling gereden volgens mij. Uh, hij, onderaan, ja, toen, toen ik wachtte even en uh, ik zag hem komen, ik denk van ja, uh, ik ga maar mee. En uh, ja, die, uh, die reed redelijk sterk. Hoe is het verder met jullie, met de ploeg? Kijk, boom is er vandaag af. Nou ja, gisteren uh, Gezing die er volledig doorzakt. Ja, hoe gaat het dan uh, vandaag bijvoorbeeld vanmorgen in de bus voorafgaand aan deze etappe? Wat wordt er dan allemaal gezegd? Wat voor instructie krijgen we in jullie mee? Want ja, we zagen jullie met z'n allen, jullie weerden je wel vanmorgen toen het losging. Ja, natuurlijk Kijken het klassement, dat, dat kunnen we niet vergeten. Maar uh, ja, we zijn hier gewoon nog, nog met zeven sterke renners nu. En uh, ik denk dat we gewoon zeker nog voor, voor een etappe uh, moeten gaan. En uh, ik denk dat dat er ook zeker in zit. En dat was ook het doel vandaag. Uh, eigenlijk wilden we Lauw, uh, Baredo of, of Sanchez uh, in ontsnapping krijgen. Een paar keer uh, Robert en ik nog een keer een gaatje dicht gereden. Omdat er een verkeerde groep wegreed. Maar ja, uiteindelijk zit Maarten mee. Dus, uh, ja... Op zich goed dat er iemand mee zit, maar niet, niet de, de ideale man uh, met die oude bieskind parcours. Dus ja, dat was jammer, maar uh, ja, de komende dagen willen we ons nog wel uh, zeker laten zien. Bauke Mollema zijn benen voelde een stuk beter aan. En hij klinkt ook meteen een stuk beter. Ja, nou ja, de Rabo's die tonen zich dus vandaag weer een stukje positiever dan gisteren in de peloton. Tjallingi deed van zijn spreken en hebben we gehoord, deed het goed. Maar natuurlijk was, uh, was de dag slecht begonnen. Zo uh, merkte ook Frans Maas, de ploegleider van Rabo. Ik had eerst uh, natuurlijk die afstapte in de auto. Dat was minder plezierig. Maar tegelijkertijd. Uh, uh... ...kwam Maarten met Hangenburg in die kopgroep terecht. En uh, dat was wel klasse van hem, want de eerste uur is 51 gemiddeld. denk ik. En uh, was niet zomaar uh, gezegd dat we uh, in die kopgroep zouden zitten. Maar uh, we waren in ieder geval na gisteren in ieder geval erg gemotiveerd om in die kopgroep te gaan. En uh, uiteindelijk uh, lukt dat dan misschien niet met de goede man. Maar uh, Maarten heeft wel klasse gedaan dat hij in ieder geval uh, geknokt heeft als, uh, als geen ander en uh, ja, verdienstelijke plek gehad. Wat jij bedoelt, met, met Oubiske in het parcours kun je beter iemand anders mee hebben. Nou ja, ons doel was om, uh, om uh, Barredo of Sanchez of Tendam in de kopgroep te krijgen. En dan zouden uh, Chalo en uh, Las uh, en de rest proberen te helpen om niemand in de kopgroep te krijgen. En uh, dan hadden we meer kans gehad dan nu met Chalo. maar uh, ja, uh, voor... Uh, voor zijn bestuur en, uh, en alles wat hij heeft laten zien heeft hij het wel knap gedaan. En voor de ondertiteling Challo Stellingi. is Stellingi, ja. Sorry. Ja. Ja. Ja. Zeg, wat is er gisteravond Kun je daar een, een tipje van de sluier van oplichten in het hotel precies besproken en hoe hebben jullie uh, uh, de boel gemotiveerd proberen te krijgen? Proberen te krijgen. Ah, gisteravond is er niet zo heel veel meer gezegd. We hebben uh, eigenlijk nog wel uh, aan tafel weer gelachen en. Uh, ja, toch op een positieve manier weer vooruit proberen te kijken. voor uh, Vanmorgen heeft Adrie een mooie speech gehouden. En, uh, nou, die mannen zijn erin geklapt. En, uh, Wat zei... heeft Adrie gezegd? Nou ja, dat we iedere dag proberen onze kansen te, gaan, te moeten zoeken. Nou. En iedere dag uh, laten zien dat we leven. Een uh, ja, aanvallend koers en uh, attractief koers. En dat hebben we zeker geprobeerd vandaag. Wat voor indruk maakt Robert Geesink op jou? Want hij komt over de streep ja, en is, is eigenlijk kort af naar de pers toe. Naar mij toe? Naar jou toe misschien. Ja, dus, uh, hij komt over de streep en natuurlijk heeft hij niet zo heel veel te melden denk ik. Uh, maar uh, vanmorgen en gisteren was hij best wel... Uh, dan kon hij toch alweer lachen. Natuurlijk is het niet leuk als je uh, ja, met zo'n hoge ambities naar de Tour komt. En dan uh, ja, op, uh, op een kwartier binnenkomt. Dat, uh, dan ben je niet heel vrolijk. Maar hij moet proberen het plezier terug te vinden. En ook uh, ja, door het uh, koersen zoals we nu doen. De attractief koersen. ...komt hij volgens mij wel weer tot plezier aan de koers toe. Lars Bomen haalde hij aan het begin van het gesprek al even aan. Er um, werd gemeld, heeft last van de Achilles pees. Hoe lang speelde dat al? Volgens mij twee, twee dagen. En, uh, ik, had, uh, ik had niet gedacht dat hij dat zoveel problemen zou hebben dat hij daarmee af moest stappen. Maar uh, ja, het ging voor hem niet meer. Dus, ja, hij uh, werd, uh, werd er van afgereken om kon geen druk zetten en hij uh, ja, hield het snel op voor hem. Heb je hem nog geprobeerd op de fiets te houden? Ja, niet echt, omdat ik zag dat het eigenlijk kansloze missie was. Uh, toen hij bij mij terecht kwam, ik reed natuurlijk achteraan in de caravan... dan was het eigenlijk al uh, ja, het kwaad geschieten. Uh, Kleuden en nog een rust waren afgestapt en uh, bij hem zat er uh, geen, uh, te weinig gang. En hij kon, uh, kon niet op de pedalen duwen en uh, ja, dan weet je dat het moeilijk wordt. Frans Maas, de ploegleider van de Rabobank. Wielenploeg door naar Vagan die andere Nederlandse ploeg, lieve westra Renner daarvan hing de afgelopen dagen aan het elastiek. De blessure kostte hem bijna de kop. Vandaag kwam hij als 104 e over de finish. En zijn achterstand was iets meer dan 13 minuten. Toch keek hij positief terug op de etappen. Ik kan weer een beetje lachen. Dus uh, uh, ja, we moeten nu even uh, per dag even bekijken. Maar uh, ja, gisteren uh, kon ik helemaal niks. En uh, nu uh, ben ik toch uh, redelijk op tijd binnen. Dus, uh... Voor de duidelijkheid, is het een probleem met je linker- rechterknie? Rechterknie is uh, een spier aan de binnenkant waar ik toch wel echt uh, bij het staan gisteren echt heel erg pijn had. En, uh, ja, vandaag ging het gewoon goed tot, uh, tot de laatste 10 kilometer. Toen kwam het uh, in die groep echt uh, op het lint. Zeg maar. uh, ja, toen heb ik het laten lopen, want ik wou het niet, uh, niet forceren. En, uh, nou, ik, ik ben dik tevreden. Ik, ik, uh, voor hetzelfde geld wou we het vandaag helemaal niet. En uh, nu kan ik een beetje lachen. Dus uh, het ziet er heel goed uit. Jij was echt ongerust daarover. Ja, natuurlijk. Ik, uh, ja, ik heb het niet gezegd, maar het, ja, op een gegeven moment spook ik het toch wel een beetje door je hoofd stel dat het echt niet wil. En, uh... Ja, met fietsen heb je het zitvlak en de knie. Dat is gewoon uh, de twee dingen waar uh, wat heel belangrijk is. En, en ik had nu last van mijn knie. En uh, ja, nu nog wel een beetje, maar uh, het is al wel een beetje beter dan gisteren. Want het is, het is geïrriteerd of hoe zit het al ontstoken? Hoe zit het precies? Ja, ik, ik, ik denk na de rit van uh, ja, uh, twee dagen geleden toen, uh, ja, het is te veel regen en kou op geweest, denk ik, dat ik uh, daar toch wat last van heb. En, uh, ja, de, daar, ja, dat is gewoon finesse voor, uh, voor de wielrenner, uh, die kou. Je wil uiteraard de Tour uitrijden. Je wil Parijs halen. Um, wat wil je nog meer? Nou, ik hoop dat, uh, ik hoop dat dit snel uh, beter wordt. En, uh, ja, die tijdrit die je spookt door mijn hoofd. En, uh, misschien nog een ritje uitpakken om mee te zitten. En, uh, ja, uh, het ziet er gewoon heel goed uit. Ik uh, vond dat ik vandaag op gewoon heel goed reed. Uh, ja. Dus is het wel leuk? Uh, ja, het wordt weer leuker, ja. Het voelt weer leuker voor lieve Bestra. Dan gaan we even naar de Radio Radiocheck-ploeg. Want de ploegleider van Johan Brunel zit natuurlijk in de piepzak. Er gaat van alles mis met die ploeg. En uh, vanmorgen ging hij ook nog even op bezoek bij de gendarmerie. Hij wilde verhaal halen over iets wat er gisteren in volle koers gebeurde. De reden waarom ik uh, aan de kant geroepen was, was omdat ik uh, aan het telefoneren was. Uh, en oké, okay, dat kan, kan ik wel begrijpen... Um, maar in één keer kwam die man daar met een alcoholtest voor te voorschijn en ik moest, ik moest een ademtest afleggen en dat vond, ik, dat vond ik wel een beetje raar. Ik heb er nu ook uitleg over gevraagd en blijkbaar is dat de gewone gang van zaken. Wanneer men een verkeersinbreuk pleegt, dan, dan is de autoriteit gemachtigd om een alcoholtest te laten afleggen. Maar goed, tijdens de wedstrijd, tijdens de wielerwedstrijd, vond ik dat toch wel een beetje bizar. Ja, Volgens mij is dat nog nooit gebeurd, toch? Ik denk dat dat een, een eerste keer is, maar, uh, maar goed. U was echt op het parcours en daar haalde u eraf? Ja, dat was na 30 kilometer, ja. Na 30 kilometer in de wedstrijd, ja. Nou ja. <laughs> ja, goed, oké. Okay. En uh, u, uh, was u aan het zigzaggen of zo? Uh, ja, waarom ik, haalde ze u eraf? Nee, ik denk het niet. Ik, ik was aan het telefoneren en hij zegt uh, tegen mij, die man zegt, heb uh, je mij niet gezien? Want uh, ik ben gepasseerd en die blijft telefoneren, dus heb je gedronken? Ik zeg, nee, ik heb niet gedronken. Uh, dus... Uh, de test heeft dat ook bewezen. De uitslag was negatief. Gelukkig maar. Ja, gelukkig. Ja, gelukkig. Dus krijgen we dat weer? <laughs> dat kan er ook nog bij natuurlijk. We hebben al zoveel tegenslag gehad in deze, in deze ronde. Maar, ja, maar. Het is goed. ook helemaal geen reden voor champagne. Dus, nee, nee, absoluut niet, absoluut niet. De Tourblik van Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Heb je ooit zoiets gehoord? Nee, denk het ook niet. Hè? Nee, dit is helemaal nieuw. Maar die Fransen die slaan echt door. Komt dat ze nog een tap hebben gewonnen? Nou, de <laughs> Fransen doen er goed mee. Ja, doen goed mee, maar ze winnen geen etappen. Nou ja, maar ja, vandaag weer Roux en Veuclair, uh, jongens. Uh, ze hebben er al heel wat slechter voor gestaan, dus ze doen er heel goed mee. Nee, maar dat is uh, oud zeer nog bij die, uh, bij die Fransen. Het is nog steeds een Armstrong-verhaal. Uh, ja, wat, wat, wat toch ja, die, ja. Die, die mannen nog steeds bezighoudt. Had je ook zo'n medelijden met uh, Jeremy Roy? Ja, ik had, wel, ik, ik had wel het gevoel, dit, dit, dit komt niet goed. Want okay. die Husoff die had toch wel hele sterke benen. En, uh, ja, maar die heeft uh, toch wel alles gedaan... om uh, die Moncoutier toch nog zo uh, ver uit te knijpen... dat hij toch zeker wist van... Uh, <coughs> die moet ik toch even heel goed opgebruiken. Want wie weet waar die, waar die nog weer iets vandaan haalt. Want dat is ook altijd een kwaaierakker. Maar die had vandaag niet de benen die hij die ooit wel eens gehad heeft. Ja, Husshoff, uh, gewoon terecht de winnaar. Ik, ik vind het dan wel weer uh, heel triest... dat die Fransen dan uh, zitten te fluiten over de finish En uh, Dan denk ik, ja, Husshoff heeft het al voor gereden. Dat lijkt ja, me toch. Ik bedoel, en en wat een prachtige manier. Daar kan je toch alleen maar respect voor hebben. Ja, ja het, het, de demarrage die hij plaatst onder uh, de Obisque. Toen dacht ik, wat gaat hij naartoe? Ja. Uh, maar hij slaat dan zo'n geweldig gat dat die anderen zoiets hebben van... Uh, nou, die rapen we straks wel op, weer wel. Maar ja, dat was ook zijn insteek. Hij, hij wil zijn, zijn ritme pakken en zijn eigen ding doen in de hoop dat hij... Uh... Want anders dan blijven ze heel lang in een te traag tempo rijden. Dus die, die jongen die rekent, die heeft zoveel ervaring... in de, in de hoop dat hij uh, ja, bovenop, niet te ver achter ligt... in een afdaling nog weer zoveel kan goedmaken. Ja, het was toch... Uh... 40 kilometer, alhoewel dan moet je nog een keer de soleur op. Dus, uh, maar ja, toch nog heel lang vlak en, en afdalingen. Ja, dat is toch in zijn voordeel. Afijn, uh, die Huzoft, ja, zijn toer is natuurlijk prachtig. Met die gele trui, uh, overwinning met zijn Garmin ploeg en nou, dit weer natuurlijk. Dus uh, de, de, ja, dat is toch wel de, een van de opvallendste mannen van de, van de eerste twee weken. Ja, zeker. Ja, geweldig, geweldig hoe hij uh, zich bergop kon handhaven. Ja, Had je, had je dat verwacht dat hij dat in zich had? Ja, we hebben, hem, we hebben hem wel vaker uh, stunt zien uithalen voor zijn groene trui. Kon hij dat ook niet in de sprints uh, voor elkaar krijgen. En, en nam dan weer zo'n monsterdagje uh, voor, voor de kiezen. Dat iedereen dacht van, nou, wel begint hij aan? Maar dat, ja, dat heeft hem toch een paar keer in ieder geval de groene trui opgeleverd. Ja, en uh, ja, nu haalt hij weer zo'n stunt uit. Uh, in de gedachte, ja, ik kan misschien een etappe winnen. Ik vind dat... Uh, ja, ik vind het geweldig. Maar en, nogmaals, nogmaals, ik vind dat hij dit jaar uh, zeker zo goed bergop rijdt. Nooit, nooit denk ik zo goed zien rijden. Maar ik, ik kijk dan naar zijn tretje. Uh -huh. Hij rijdt uh, met meer omwentelingen Dus uh, wat Kansalara ook is gaan doen in de jaren... ja dan zie je dat ook die zware mannen... dat die uh, uh, bergop ook uh, veel meer eruit halen dan als ze ooit konden. Ja. Um, daarover gesproken, de klasse die hele lichte mannen, die hebben we niet gezien, die hebben zich echt verstopt vandaag. Hè? Ja, maar dat had ik gisteren ook wel voorspeld. Want dat, ja, dat, dat, dat kost zoveel kracht om, uh, en, en dat ga je morgen tekortkomen. Ja. Dus uh, dat is gewoon die lange, uh, lange afdaling en uh, een vlakke stuk naar de finish. Ja, dat, dat, dat, dat gebeurt alleen wanneer klassementmannen uh, er één of twee kwijt kunnen spelen. En ze zijn het met elkaar eens. Maar dan doen ze allemaal een jasje uit. En uh, nee, dit, dit is een hele normale gang van zaken. Dus het is die gewoon zien we de dag morgen. van morgen. Ja. ja, die zien we morgen dus weer. Ja, maar zo moet je ook naar het uh, rondeboek kijken. Van, ja. uh, waar, waar valt er wat te halen? En voor de klassementmannen is het morgen weer te doen. Nieuwe tactiek van de rabanbank Wielerploeg, Daar kan je denk ik wel in komen, hè? Ja, er zit niks anders op. Nee. Alleen, het is wat Mollema ook zegt... Ja, jammer dat dan ja, een verkeerde man meezit. Ja, hoe, hoe kan zoiets? Ik snap het even niet uh, hoe, hoe, hoe zoiets dan ontstaat. Waarom, waarom springt hij dan überhaupt mee, vraag je dan af? Ja, om, om ook zijn bijdrage te leveren. Want ze hadden al een uur lang uh, gevlogen. En dan is het uh, aan iedereen om uh, je, daar je deel in te stoppen... dat, dat, dat er niet een groep wegrijdt, dat er even niemand mee zit. Ja, ja, ja. Nou, en, de mannen die dus eigenlijk uh, Baredo en uh, Mollema <coughs> dat waren, en Sanchez... dat waren natuurlijk mannen om eventueel mee te hebben. En uh, ik heb begrepen dat Mollema er eigenlijk ook vandaag niet zozeer van, van plan was. Maar je, je moet dan wel met een man of drie, vier op die eerste rij zitten... en steeds maar weer, wanneer een groepje terug wordt gepakt... weer alert zijn en dat jij dan maar meer bent. En dan komt er een keer zo uit ja, dat Tjalinki daarmee is. Want die, uh, die ja. countert ook. Ja. Ja, en, en dat, komt dan, ja, ja, dat komt dan net zo uit. Ja, dat is, uh, ja, som, want zo simpel is het natuurlijk niet om... Uh, ik ben vandaag mee, dus uh, ik ben vandaag mee. Ja, nee, zo werkt dat niet. Nee, nou ja, je, het, het lijkt soms, hè, want die jongens van Van kansel, die, die beloofden dat iedere keer en die deden het ook. Ja, maar dan is het ook altijd niet uh, degene die dus... Uh, had geroepen van ik ben vandaag mee, dat hij ook mee was... Dus uh, zo simpel is het niet. Kijk, daar moet je wel met elkaar uh, voor gaan. En dat doen ze. En dat is een hele goede instelling. Ik heb gisteren van voren uh, gezien die, uh, die ook zijn deel erin heeft gehad. Ja, dat toont toch uh, ja, karakter en, uh, en doorzettingsvermogen. Ik vind, uh, ja, ze pakken dat goed op. Ja, in dat geval, uh, missen, dan is het ook wel echt jammer dat Lars Boon moet afstappen. Hè? Toch een man die ja, goed kan ja, finishen. Ja, je mist, je mist er weer in. Ja, dat klopt. Ja. Om nog even op Radio Check terug te komen. Um, de, de, die proef blijft werkelijk niets bespaard. Hè? De jongen van de Niel dag. moest maar nou kleuren ook weer. Het is, uh, die kunnen ze beter uh, helemaal terugtrekken. Ongelooflijk. Ja, maar ze hebben nog een Leipheimer. Wanneer die uh, zich weer een dag eens een keer goed zou voelen... ja, die kan, die kan ook nog eens een keer uh, ja. met een ontsnapping mee. Ja, die, krijgen, die krijgen toch de ruimte nog. Kijken we naar de dag van morgen. Uh, want dan, dan, dan verwachten we dus weer spektakel... Uh, Kijk, kijk eens even in je glazen bol, uh, Henk. Wat, wat, wat, ga, wat, wat verwacht je? Zijn ja. de slekjes die, die de top ja. van? Uh... Ja, maar ik ben bang dat we weer hier lang moeten wachten. Op, ja. uh, op die, die, die steekspelletjes van, uh, van de slekkies. Ik heb gisteren, of uh, ja, uh, gisteren dus ook eigenlijk lang moeten wachten. Dat, dat had jij zelfs ook uh, gezegd. Oh nou, zelfs, pas op, Henk. <laughs> maar bang, jij hoor. zei ook: van, uh, Ik ben bang dat we ja. tot de laatste drie kilometer moeten wachten. Ja, zo gaat dat vaak met de klassementmannen. Maar nu hebben ze toch, uh, denk ik, een beetje het gevoel. Of die komt wel goed is. Uh, ze hebben daar, ja, die wordt niet even maar zo losgereden, dat doet hij niet uit, uit wilde. En dat prikkelt die slekkies toch wel om, denk ik, eerder in de aanval te gaan dan als ze uh, gisteren gedaan hebben. Ik verwacht dat ze dat ze eerder uh, aan die klim uh, het tempo gaan opvoeren en, uh, en dan eens uh, een paar keer gaan demareren. Ja. Maar wel op de laatste na nou, het Plateau erbij. Ja, ja want uh, die afstand is ook weer veel te lang ja. uh, voordat je aan de aan het plateau erbij bent. Dus ik verwacht wel dat uh, wanneer ze weer zo'n zo treintje hebben. Zoals we van, uh, van de week of gisteren hadden. Ja, daar zie je Leopards weer zo rijden. En Voight heeft weer diezelfde benen. Ja, en dan ligt het tempo weer gigantisch hoog. Ja, en dan verwacht ik toch wel weer uh, de slekkies En ik ben dus heel benieuwd of ze dan ook echt afstand kunnen nemen van Evans. Want waar praten we nu over? 20 seconden, jongens. Dat, uh, ja, Frank Slek rijdt rijdt geweldig. Maar daarachter hebben ze ook zo hard gereden. Uh, het levert eigenlijk 20 seconden op. En ze zullen meer moeten pakken. He. Dus ze moeten. Want ja, die tijd is he. aan het einde van de tour. Ja. Henk, dankjewel. Oké. Okay. Tot morgen. Groetjes. De klassementen in de tour. Dat zal ik doen. In het algemeen klassement gaat Thomas Voeckler nog altijd aan de leiding. Frank Slek en Kadel Evans en Andy Slek volgen. Rob Ruig is de hoogste Hoogstkugel... Rob Ruig is de hoogst geclasseerde landgenoot. Hij staat 26e, lastig soms. Jeremy Roy neemt de bolletjes trui over van Samuel Sanchez. Arnold Gillison draagt ook morgen weer het wit. En natuurlijk heeft Kevin Dish nog altijd de groene trui in handen. This is Ja, dat weet ik. Velma Houston was dat. Don't leave me this way. 1977. Lang, lang geleden. We verlaten het wielrennen even en gaan voetballen. Want bij FC Twente zaten ze om 12 uur gespannen voor de televisie. Er werd namelijk gelood voor de derde voorronde van de Champions League. Mogelijke tegenstanders waren Trapsonspoor en Rubin Kazan. Pittige namen. Maar er rolde een onbekendere club uit. De tweede is FC Twente. Van Nederland. FC Vaslui, Roemenië. FC Vaslui, ik had er nog nooit van gehoord. Een club die Twente-trainer Coaliaanse ook nog niet kende voor de loting. Nee, ik uh, ken die club helemaal niet. Ik heb er ook nog nooit van gehoord. Er zaten natuurlijk sterkere tegenstanders in, zoals Spoor en uh, Ruben Cazon. Dat lijken mij op papier, maar ook in de praktijk sterkere tegenstanders, omdat Ruben Cazon midden in de competitie zit. En uh, kwantitatief zeer goed is. En straks zo'n spoor door uh, in de top van Turkse voetbal meegedaan heeft. Met Fenerbahçe, Galatasaray En uh, ook een goede tegenstander is. Maar het werd dus Vas Louis, de nummer 3 van de Roemeense competitie vorig seizoen. Omdat nummer twee, Timo de financiën niet goed op orde had. mag Vas Louis Europa in. Adriaanse heeft zich al uh, wat ingelezen. Maar hij wil natuurlijk alles weten van de tegenstander. Nou, in de eerste plaats moeten uh, onze scouting zoveel mogelijk uh, informatie inwinnen over deze club. Ze zijn op dit moment uh, op trainingskamp in Oostenrijk. Ze hebben vorige week bijvoorbeeld tegen Spartak Moskou gespeeld. Uh, het is het debuut van Demi de Zeeuw met aanvoerdersbond. Uh, zij wonnen met 3-0 van Spartak Moskou. Uh, en ze hebben geloof ik gisteren ook tegen Legge Postman gespeeld, ook in Oostenrijk. Zoveel mogelijk, zo snel mogelijk mensen daar naartoe sturen om een beeld te krijgen van het team. En dan is het nog de vraag waar Twente de thuiswedstrijd gaat spelen tegen Vast Louis: dat kan niet in het beschadigde stadion in Enschede? Nou, we hebben op dit moment twee opties: het stadion van Schalke 04 en uh, hetzelfde droom uh, van Vitesse, heb ik begrepen. Ik denk dat het aan het bestuur is om te beslissen uh, wat zakelijk het beste is. En, uh, ja, best zullen daar gaan spelen. Wat het bestuur uitkiest. Twente speelt eerst thuis tegen Vaslui op 26 of 27 juli. Een week later is de uitwedstrijd. In de Europa League is ook gelood. AZ speelt waarschijnlijk tegen het Tsjechische FC Jablid Joukonec. De Tsjechen wonnen gisteren namelijk hun eerste uitwedstrijd in Albanië. En als Ado het Litouwse tauras uitschakelt, en daar ziet het toch wel het naar uit, dan treft Ado het uh, Cypriotische Omonia Nicosia. Ado won gisteren namelijk de uitwedstrijd met 3-2 daar in, uh, uh, tegen FC Taurus. Dan gaan we praten over golf. Want uh, de golfers Joost Luiten en Floris de Vries hebben op de British Open de kut gehaald. Luiten eindigde na twee dagen op twee slagen boven par, De Vries op drie. En die hebben we nu aan de telefoon. Floris de Vries. Floris, goedenavond. Goedenavond. Voor het eerst deelnemen aan de British Open, uh, een major, het Wimbledon van het golf, wordt mij verteld. Dan komt een droom, jongensdroom uit, denk ik. Nou ja, absoluut. Het is, uh, is verder het grootste toernooi in golf wat er is. En, uh, en wat je zegt, je kan het met Wimbledon vergelijken en het heeft ook al dezelfde tradities en dat soort dingen. Dus uh, het is fantastisch om te spelen en uh, we hebben allebei goed gespeeld, dus dat is gewoon uh, dat is mooi. Was het eigenlijk een jongensdroom om er mee te doen? Nou ja, altijd wel. En uh, ik bedoel, het is natuurlijk de bedoeling in uh, de komende jaren dat we gewoon uh, ook mee gaan doen bovenin. Maar uh, kijk, de eerste stap is meedoen en dan de volgende stap is de kut halen. En uh, ja, dat is nu gelukt en uh, hopelijk kunnen we het zieken wat het mooiste maar, uh, maar de eerste stap is in ieder geval gezet. Ja, dat is prachtig. Uh, was je nog nerveus uh, voor, voorafgaand aan het toernooi? Nou, absoluut. Uh, nou, in de voorbereiding niet echt, maar bij zeg maar, de eerste afslag dan, dan ja. absoluut wel. En, uh, dan denk je afslag... toch even, hier sta ik dan, of niet? Ja, nou ja, dat denk je niet, maar je denkt wel van god, nu moet je die bal uh, slaan, weet je wel. En uh, als het maar goed gaat. Maar goed, als je eenmaal bezig bent, weet je wel, dan, uh, dan loopt het gewoon en dan val je gewoon in je routine en dan gaat het wel. Ja. Dus uh, nou, dat viel verder uh, heel erg mee. En als je eenmaal speelt, dan uh, is het gewoon net als elk ander toernooi. Maar het is gewoon, uh, het is gewoon wel leuk om, uh, om zo'n groot toernooi mee te doen. En uh, ja, wat ik was echt de eerste keer mee te maken. Uh. Ja, uh, je, hebt, je resultaat is drie boven par. Ben je daar tevreden mee of is het gewoon de uh, kut halen en uh, verder maakt het me niet uit? Nou kijk, ik speelde heel goed. Uh, mijn lange spel was goed, Dus lange slagen waren goed. Alleen mm -hmm. rond de green uh, was het heel matig en uh, heb ik veel laten liggen. Dus ik ben heel tevreden over mijn lange spel. Maar uh, als het kort werk wat beter gaat, dan, uh, dan kan ik zeker nog flink stijgen. Dus ik ben een beetje teleurgesteld over mijn scoren. Maar uh, bedoel, uh, ja, het is de eerste keer dat ik aan uh, dit grote toernooi meedoe. Dus ik, ik mag niet klagen, maar uh, ik, heb, uh, ik heb hoop voor het weekend. Ja, ik heb wat belden gezien uh, voorafgaand aan het toernooi. Toen waren het enorm. Heb je daar nog veel last van gehad? Ja, het is, het is lastig spelen. Het, is, het waait hard en de baan is hard. Dus uh, het is moeilijk om echt controle te hebben over de bal. En uh, volgens mij gaat het dit weekend helemaal, uh, helemaal lastig worden. Dus, uh, en dat is op zich goed voor als je achter staat. Want uh, dan kan je flinke, flinke stappen maken. eh. Dus, uh... er ja, kunnen gekke dingen gebeuren, bedoel je? Ja, absoluut. En als, als, ja, als de condities ideaal zijn, dan zullen de toppers natuurlijk uh, minder fouten maken. En als het gewoon heel moeilijke condities zijn, dan, uh, ja, dan, dan vallen toch meer, meer mensen door de mand Dus dat uh, komt dus eigenlijk wel goed uit. Hm. Hoe ga je die laatste dagen in? Uh, vertel eens, wat, morgen, wanneer begint het voor je? Nou, ik start rond een uur of tien. Dus uh, dan gewoon morgen veel tijd opstaan en uh, goed losmaken. En uh, ja, gewoon volle bak knallen. En uh, proberen gewoon zo vroeg mogelijk al een, een score binnen te brengen die... Uh, die goed is, waardoor je gewoon uh, ja, flink gaat vijgen. Maar misschien uh, mensen die, uh, die hoger staan zich uh, aan, aan een stuk bijten. En, uh, hopelijk staan we dan zondag uh, wat hoger en kunnen we op zondag wat moois doen. En hier ben je tevreden? Of ben je al tevreden? Nou, kijk, uh, kijk nu sta ik er gewoon redelijk voor en ik, uh, ik wil gewoon een plek stijgen. Uh, top 30 zou mooi zijn. Maar in, goed, in ieder geval uh, die luiten voorbij, toch, of niet? Wat zei je? In ieder geval die luiten voorbij, toch? Nou ja, natuurlijk is de er voorbij, maar ik uh, bedoel, als hij goed speelt en hij eindigt boven is het ook prima. Maar uh, ik wil gewoon zo goed mogelijk spelen en, dat, uh, en, dat kan, uh, en dat, ja, ze kan gewoon flink omhoog. Ik ben er heel positief over. Oké, okay, veel succes voor de divisie. Veel succes daar op het British Open, het grootste meter. Dag. Kort, kort. Degenschermer Bas Verwijlen heeft zilver gehaald op het Europees kampioenschap. In de finale verloor hij met 15-14 van zijn Duitse tegenstander. Het is onzeker of Guillaume Elmond volgende maand mee kan doen... aan de wereldkampioenschap Judo in Parijs. Hij raakte vorige week en het kwam geblesseerd aan zijn hamstring. Daardoor kan hij zich niet optimaal voorbereiden. Begin augustus moet uit een scan blijken of hij voldoende is hersteld. En AZ is op een haar na verzekerd van de diensten van Josie Altidor. De Amerikaanse spits twitterde dat een akkoord met de Alkmaars op een haar is geveeld. Altidor speelt nu nog voor Villarreal in Spanje. Radio Tour de France. Dit is de avondetappe. Tu m'as promis. Et je t'ai t'écris. We drie platen uit de Radiotour Top 100. Noir Désir, hoorde u zojuist. Levant, nous portera. Daarvoor de favoriet hier. La Caravan, Pas, Salat, tomaat, oignon. En daar weer voor Ingrid, tu foutu. Nummer 41, 40 en 39 was dat. In de Tour de France is hier een man met groot gezag. Cyril Guimard als renner duwelleerde hij met Eddy Merckx. Als ploegleider boekte hij successen met Weiler, Laurent Fignon. Nu geeft hij dagelijks commentaar voor Radio Monte Carlo... Afgekort als RMC. Jeroen Wielaert nam met hem de afgelopen middag de lopende zaken door... aan een finish in Lourdes. Cyril Guimard maakt als deskundige onderdeel uit... van wat ze bij RMC in goed Frans een dream team noemen. Hij zag vandaag dat Jérémie Roy van Française de Zeu werd ingehaald door Tour Hussoft. Het Franse wielrennen doet het toch goed, vindt hij depuis le départ de Tour de France, les Français sont à l'offensive, Alors, quelquefois, on peut dire attaquent trop tôt. Ils courent surtout pour montrer Ze zijn vanaf het begin in de aanval, al doen ze het vaak te vroeg. Ze fietsen vooral om hun sponsorshirt te laten zien. Maar er zijn er bij die vooruitgang maken, die met de beste mee kunnen. Een Veuclère die het geel pakt. Ze gaan jouw égal avec les étrangers. N'oublions pas qu'ils sont maillot jaune, avec Thomas Des Français qui font tour de France que de Fransen rijden de beste Tour sinds misschien 15 jaar. Dat doet heel goed. Daar had het Franse fietsen behoefte aan. Er zijn veel affaires geweest en sommige landen, zoals de Spanjaarden, rommelen nog wat door. Het probleem, komt dat door, moet nog opgelost worden. Maar als het zo doorgaat met het wielrennen, worden er nog mooie bladzijden geschreven. Voor de cyclisme encore het probleem. De Contador cyclisme moment pages De Franse pers tendeert op dit moment sterk naar een verloren tour voor Contador. Voor Guimard is het nog niet zo ver. Non, hij heeft niet perdu tour, want. Het verschil is nog niet zo groot. Maar Contador lijkt mentale frisheid te missen. Hij rijdt alsof hij niet in koers is. Hij lijkt niet zo sterk als voorheen. Maar op Le Salidem hebben de concurrenten geen echt verschil gemaakt. Behalve Frank Schleck een beetje. L'arrivée à Quand on regarde les noms des coureurs qui sont présents dans les 15 premiers, on s'aperçoit que les, les quatre grands favoris du Tour de France n'ont fait aucune différence, n'ont fait aucune véritable sélection. Le seul qui a montré un petit peu quelque chose, c est, c est Frank Schleick. Je crois qu'on aura euh, au plateau de Bijl peut-être la première vraie réponse. Que... plateau de Bijen moet de waarheid komen. Vandaag hebben de favorieten een rustdag gehouden. waardoor Tour Hushoofd kon winnen. Morgen zal het duidelijker zijn wat betreft Contador. ik denk dat veel concernant Contador. Ze moeten de Spanjaard niet meteen begraven, vindt Guimard. Hij is nog nooit verslagen in een grote ronde. Het is een jouw die nooit heeft op een Grand Tour. Jamais. Dus ne l'interrompt pas tout de suite. L'an dernier, was n'était pas. Vorig jaar was hij niet zo sterk in de Tour, maar toch won hij. Het gaat om trots. Zo kan hij weer omhoog komen. Je moet nooit iemand begraven die zich als groot kampioen getoond heeft. Op het niveau van les qualités, de kwaliteiten zijn altijd là. Et avec l'orgueil, avec, la, haine, même avec la, haine et la méchanceté, on peut se retrouver. Donc, Het lijkt erop dat de broers Schleck bezig zijn door te slopen. De een naar de ander. Afwachten, zegt Kimaar. Oh, attendons, attendons. Je, non, sur ce qu'on a vu sur la première étape, on peut pas dire que. Er zijn Frank Het zijn nog maar kleine versnelletjes geweest. Nog geen echte aanvallen die het verschil maken. Frank Schleck heeft gedaan wat hij kon gisteren. En Andy Schleck is niet veel beter dan Contador. Ik denk dat Andy Schleck niet veel beter dan Contador. Het is een mooie tour toch? Zeker. Er is elke avond formidabel veel te vertellen voor ons. C'est un tour formidable pour nous. On a plein de choses à dire tous les soirs. C'est extraordinaire uit de tour. Veel respect van het Frans publiek kreeg je niet. Thor Huzoft, wel uit het peloton. Richie Poort twittert: Warp Speed de eerste 50 kilometer. Pokerdag. Ik hoop dat ik morgen uit de problemen blijf. Respect voor dondergod Thor. En Matt Goss twittert: de 13 etappen zit erop. Super indrukwekkende race van Thor. Tom Danielson dan. Thor is een echte man. Weet je nog de commercial bonus? Nou, thor kasseien thor sprints thor tijdrijden en nu thor enorme Bergen. Ploeggenoot Christian van der Velde was natuurlijk heel positief over Huershoft. Een fantastische racedag, zegt hij op Twitter. Nog mooier gemaakt door de dominantie van Thor. Mark Cavendish was ook onder de indruk van het rijden van Huershoft. Ik denk dat nu wel duidelijk is waarom Huershoft wereldkampioen is. Fantastisch gereden. En David Miller ten had ook een mooie op Twitter. Wat is de ergste nachtmerrie van een profielrenner? solo rijden voor een etappezege in de Tour... wetende dat Thor Huershofft je op de hielen zit? Vrees de dondergod. Goed, ze zijn er altijd. En ze zijn op tijd aan het einde van de staat. Niemand ziet ze, maar ze zijn ontzettend belangrijk voor een wielerploeg. Een bijdrage van Paul Sanders. Na afloop van de etappe is het vaak één grote chaos, want iedereen wil tegelijkertijd weg. De supporters willen heel graag weg, dat doen ze dan ook allemaal met de auto. De pers wil terug naar het hotel of naar de perszaal om hun stukjes te tikken. En niet te vergeten, de renners en alle ploegleiders, die moeten allemaal in de auto weg van het parcours. En dat is nogal een chaos, kan ik u vertellen. Dan hebben de meesten het nog makkelijk, want ze zitten in een gewone personenauto, maar je hebt ook nog... Die bussen, die grote rennersbussen, die moeten overal doorheen. En daarom zijn de buschauffeurs misschien wel de onbezongen helden van deze Tour de France. Ik vind het uh, zalig en een uitdaging. En uh, ja, dat is mooi meegenomen natuurlijk. Hè? Maar één ervan geniet met volle teugen. Elke dag. In zekere zin is er uh, al jaren een droom van mij geweest. ...van uh, ooit uh, in de Tour te kunnen functioneren als buschauffeur. En ik heb nu uh, via Vakant de kans gekregen. Dus, uh, en die heb ik me bijna genomen. De Belg Ludo van der Meren rijdt in de bus van de Nederlandse ploeg van Ja, het gaat minder makkelijk. Maar aan de andere kant, als je, we hebben een klakzone. Dus we kunnen niet klaksoneren en zo. En dan, en dan gaan de mensen wel uh, grittig opzij en zo. En dan, dus dat is geen probleem. Krijgen jullie veel voorrang van de gendarmerie? Zelfs heel veel, ja. Hoe gaat dat? Vertel eens. Ja, we, like vanmorgen toevallig uh, stond ik als eerste als een bus en dan uh, komen ze aankloppen en dan zeggen ze ja, er komen twee motaars, uh, politiebegeleiding en die geven nu vrije baan tot uh, de autobaan en zo. En dan is hij, ja wel zalig natuurlijk, hè? heel de weg vrij, de weg voor u alleen, 22 bussen achterna, dus... Ik vind dat wel een toffe heer, En hoe gaat dat in de bergen? Gaan jullie helemaal naar boven of blijven jullie beneden in het dal staan? Niet overal, want gisteren hebben we dan 15 of 17 kilometers van de finish moeten blijven staan en zo. Dus dan moesten we renners terug naar beneden komen, of eventueel met wagens en zo. Dus dan staan alle bussen bijeen geparkeerd en dan is het een gezellig babbeltje. De andere chauffeurs leren kennen en zo. Een beetje uitwisseling en zo van hoe me scheert dit, hoe me dat en zo. Hij valt best mee, ik zou het zo zeggen. Zullen we even een klein stukje die kant oplopen? Want het is natuurlijk voor elke chauffeur, kan ik me zo voorstellen, een nachtmerrie om die bus zo mooi te houden. Want deze is nog vrij nieuw ja. en ik zag daar een heel vervelend krasje. Hoe komt dat? Krasje? Ja, hadden we nee. nog niet gezien? Ik heb het al wel gezien, maar dat was toevallig niet van mij. Oh, heel goed. <laughs> nee, maar echt de, de, de dingen. De volgende chauffeur heeft daar, uh, een, chauffeur heeft daar uh, een klein incidentje mee gehad... met een klein paaltje te raken en zo. En al. dan waren er een paar krassenkruppen gekomen en zo. Dus, uh... Ik kan me voorstellen dat dat een enorme uitdaging is... om in Frankrijk ja. tijdens de Tour, waar het ontzettend druk is... om die buskrassen vrij te houden. Ja, ik denk dat het voor iedereen moeilijk is. Uh, ook uh, de omstandigheden we hebben we uh, de verleden week dan ook uh, een parcours gedaan. Wij worden uh, uh, dikwijls afgeleid op vijf, zes kilometers van de aankomst en zo. En dan moeten we door kleine wegens door, waar je normaal met een bus niet komt, sowieso gaan de bomen raken, takken en zo en al. En dan, ja, dat kun je niet vermijden. Dus in deze bus is dan nog... Uh, een van de laagste, dus dan nog, bij de, ja, nog hoger zijn ze, dus die, die gaan nog meer krassen kunnen krijgen en zo. Dus ja, dat deed altijd niet in de hand natuurlijk. Hè. U zei net al, het is een, uh, het is een droom. Ja. Genieten van elke dag? Ja, elke dag. Van s'morgens tot s avonds. Uh, en we gaan ermee slapen en al. Ik vind het fantastisch. En het busje waar we nu tegenaan staan, dat is het kindje? Ja, dat is mijn zulke kind momenteel. En uh, mijn vrouw die daar nu thuis is, ja, die weet het beste hoe ik daar tegenover sta en zo. En dus uh, ja, ja, dat komt wel in orde. We samen nog wat broden en toen waren we reden. Ze Vechten, vallen, opstaan. In de remix. Althans, dat staat hierbij. De, etappe, de van We zeggen dat we morgen de koninginnenrit van deze Tour gaan krijgen. En als je kijkt naar het profiel van de etappe, dan kan dat wel kloppen. Maar ga er maar vanuit. Straks in de Alpen, volgende week, dan krijgen we nog heel wat zwaar klimwerk... voor de renners in deze Tour de France. Morgen beginnen we met een call van de tweede categorie. De call de Portet d'Aspet. Berucht. Daarna een kol van de eerste categorie. Dan weer eentje van de tweede. Een van de derde. Kol van de eerste categorie. En tot slot de slotklim naar Plateau de Bijen. Een bekende aankomst. Een aankomst voor de klimmers. Een aankomst ook voor de klassementsrenners. Want na de dag van vandaag waarin ze zich rustig hebben gehouden... zullen ze morgen toch echt moeten laten zien wie de sterkste is. Natuurlijk, het is nog een volle week tot in Parijs. Meer dan een week zelfs. Maar het zou toch mooi zijn als de klassementsrenners... eindelijk eens een keer elkaar gaan bestoken met demarages... en bovenop plateau de bijen eens een keer een stevige tik gaan uitdelen. Het zou mooi zijn voor deze tour. Contact met, contact met, contact met Michel, Jeroen hier, haafd hey. Goedenavond. Hoe is het met je? Ja, goed hoor. Ja? Ja, het was een spannende dag en uh, ja, op een gegeven moment werd het een beetje saaier. Waarom, waarom was het een spannende dag? Nou ja, iedereen wist natuurlijk een beetje het koersverloop dat ging uh, volgen. En daarom was het heel belangrijk om in de eerste ontsnapping mee te zitten. Maar ja, die opdracht had elke ploeg gegeven. Daarom doen we het wel, uh, <laughs> ja. ik denk bijna kilometer 50 voor de uh, echte eerste ontsnapping tot stand kwam. En dat was nog wel gelijk de goede maar... Ja, tot die tijd op de opsnappingen eh, met 10 seconden. Ja, dan zit je op de nummers te wachten. en Dan zit je er wel bij, dan zit je er niet bij. Dus maar ja, als ze we eenmaal weg zijn, dan, uh, dan valt de spanning een beetje weg, hè? Ja. Als je niet mee zit. Nee, dat was jammer. Dat zijn we toch een beetje ja. gewend. Uh, we zijn misschien ook een beetje verwend door jullie. <laughs> maar uh, ja, vind je het dan erg? Of denk je dan van, goh, laten we gewoon een rustige dag van maken? Relatief gezien dan, hè? Nee, kijk, kijk het, is ook niet zo, uh, het is ook niet zo simpel. Als je ook ziet het dus eerste uur hebben ze bijna dik 50 per uur gereden. En het was echt lastig op berg op bergaf. Er uh, werd al heel vroeg een jongen van Katusha gelost. En uh, nou ja, lastbomen moesten dan uit. Uh, maar die last van zijn gillerspees. Er werd echt wel verschrikkelijk hard gereden. En uh, ja, die jongens doen er dan uit als dus ze best mee te zitten. Ja, dan lukt het niet. Ja, dan, uh, ja, dan kun je ook niet teleurgesteld zijn. Dus als je je best doet, dan is het goed, hè? Hoe, uh, hoe kijken ze nou bij, bij, bij jou in de ploeg? En hoe kijk jij daar naar die, naar die Huushof? Want ik vond het wel een magistrale finale. Ja, het is, uh, het is natuurlijk... Renner. En uh, ik vind dat hij ook zo heel mooi laat zien dat het een wereldkampioen waardig is. Uh, in zo'n ontsnapping meegaan dan gewoon voor de kool alleen wegrijden. Wat een hele slimme tactiek is natuurlijk. Mm -hmm. Waardoor hij weet uh, ja, dat hij boven niet te ver achter is. Waardoor hij, uh, zoals het nou was, in de afdaling terug kan komen. Uh, het lijkt allemaal heel simpel, maar je moet het allemaal wel doen natuurlijk. Echt gebruik gemaakt van het van parcours. Hè? Ja, dat doen ze natuurlijk altijd maar echt gewoon in zijn hoofd goed denken. van Ik, ik kan ze in de afschink nog wel bijhalen. Ja, precies. Uh, hij is Moncoutier toch te snel af geweest. Uh, kijk, als hij blijft wachten tot de klim begint en dan uh, en gaat proberen met Moncoutier mee te gaan, ja, dan is hij boven drie, vier minuten achter en dan gaat het nooit meer lukken natuurlijk. Maar hij begon nou al stiekem zo met een voorsprong van een minuutje. En Moncoutier begon lekker rustig, maar uh, hij heeft hem er toch niet afgekregen. En uh, ja, een mooi resultaat voor dus. Oft, uh, echt knap. Ja. ja, veel respect ook in het peloton. Dat zagen we ook op Twitter al uh, uh, voor die beste man. Moet je je petje vooraf nemen. Uh, ja. Morgen, ik hoorde net zeggen, Gio, uh, de koningin de rit. Nou, koningin de rit lijkt me wat voor vakantie. Ja, absoluut. Kijk, het gaat misschien toch wel weer een wedstrijd in de wedstrijd worden. Dat, dat uh, idee heb ik klasse ook. Mensen, dat de klas is toch ook weer een groep die gaan durven laten rijden uh, 10, 15 minuten, ik weet het niet. Dan moeten we dan toch wel weer proberen buiten gaan zitten. En uh, ja, die klassementsrenners die vechten met het klassement toch op te laten klimmen uit. Of er nou vijf of zes renners voorrijden, uh, dat maakt niet zoveel uit. En vandaag was het heel, heel optimistisch voor ons dat de nieuwe westra gewoon eigenlijk weer uh, hartstikke goed was. Ja. Daarentegen had Sorry Hogeland een, uh, een diepie, maar ja dat is niet zo gek. Uh, Na nee. alle verwondingen natuurlijk, misschien even iets minder het dag hebt, maar... Uh, ja, we zijn hoog vol hier, dus uh, ja, Ik hey, moeten we het toch maar invliegen. vliegen. Hey, ik denk ook dat jij ook niet had verwacht dat je met nog een week te gaan uh, de beste Nederlander in je ploeg had zitten. Uh, uh, moet ik heel eerlijk zijn? Ja? Ja, ik heb het toch die een beetje verwacht. <laughs> <laughs> Amsterdam met les, hè? Ja, ja, nee, ik heb Rob Ruang in de Dauvinet liever niet rijden. En dat vergeet hij gewoon echt heel goed. En wat hard niemand wist is dat, dat hij daar in de laatste klimlek gereden heeft. Anders wordt hij misschien acht tot negen in het klassement. Ja, dat is geweldig natuurlijk. En... Uh, ja, kijk, het is natuurlijk wel verrassend, maar. Uh, ja, helemaal ook weer niets. Oké. Okay. Ja, normaal roodgegeven, normaal, normaal een goede dienst staat natuurlijk voor uh, Rob vraag maar. We gaan, we gaan hem in de gaten houden, Rob. Ja, doe het maar. In de Alpen, hè, denk ik. Ja. Oké. Okay. Okay. Michel, ga lekker slapen. spreek je ja, morgen a, a, a weer. Hij morgen ook mee moeten zitten, natuurlijk, anders zit hij niet mee. Oké, okay, kan ook. <grijpt> in klasmens. Oké. <Okay. sat> Prima. Hoorlijks. Zo direct het oog met uh, Pieter van de Wielen. Ik spreek u weer. De Adema! Deze zomer.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 Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNoordGJazz.com Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini cabrio. Kijk snel op remea.nl slash zomeractie. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid...